De directie van het Nationaal Historisch Museum vreest voor het einde van het museum. Er is steeds minder politieke steun en ook minister Donner wil er geen geld in steken... zeggen de directeuren Schip en Bijvank in een interview met de Volkskrant. Er zijn plannen om het Nationaal Historisch Museum onder te brengen in Paleis Soesdijk... maar Donner zou dat vanwege de bezuinigingen niet willen. In 2005 besloot de Kamer dat er een Nationaal Historisch Museum moest komen. Plannen voor nieuwbouw in Arnhem gingen niet door...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 Het weer in de loop van de ochtend meer bewolking, met vooral in het noorden regen. Er staat dan een flinke zuidwestenwind. Het wordt maximaal 15 graden aan zee tot 18 of 19 graden in Limburg. Morgen licht wisselvallig en iets warmer. Na het weekend eerst nog wisselvallig, maar vanaf woensdag overwegend droog en zonnig. Aan verkeersinformatie: Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Culemborg en Knoop het everdingen staat 3 kilometer file. Drie rijstroken zijn daar dicht.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 Een hele goede morgen op deze zaterdag, de 28 e mei. We hebben nieuws over de komkommers. We blikken natuurlijk vooruit op de finale, de Champions League finale. Van de Sar tegen Messi, het afscheid van de beste keeper van de wereld. Maar eerst het vervolg van Mladic. Hij eet aardbeien in de gevangenis en hij krijgt bezoek van zijn familie. Radko Mladic werd deze week opgepakt. En komt waarschijnlijk begin volgende week richting Nederland. In Belgrado is onze correspondent David-Jan Godwa. David-Jan, is het vandaag een soort rustige dag? Een rustdag, zal ik bijna zeggen, in de zaak Mladic? Ja, daar lijkt het wel op. Nou, de turbulentie van, van de afgelopen twee dagen. Uh, ja, houdt iedereen, iedereen zo'n beetje zijn adem in. Uh, ik verwacht eerlijk gezegd weinig ontwikkelingen vandaag. Ja, hij is uh, aan de rechter voorgeleid uh, gisteren. Die heeft gezegd dat hij mag worden uitgeleverd. De advocaat heeft gezegd dat hij waarschijnlijk uh, in hoger beroep daartegen gaat. Maar weten we al een beetje van wanneer die wellicht naar de gevangenis in Scheveningen wordt overgebracht? Nou, je kunt een, een inschatting maken op basis van de procedure die gevolgd moet worden. Uh, maar heeft tot maandag gekregen om dat uh, hoge beroep aan te tekenen. Dan zal het ook gebeuren dat hij heeft een advocaat aangekondigd. En dan hangt het er een beetje van af hoe snel de rechter daarop gaat, uh, op, uh, op gaat reageren. Er zal ongetwijfeld dan nog weer een zitting komen. Dat kan al op maandag gebeuren. Dus ja, in principe kan die maandagavond, misschien zelfs in de nacht, uh, worden uitgeleverd. Misschien wordt het dinsdag... En als er ergens nog een kindje in de kabel komt... Ja, dan kan het later worden. Maar de verwachting is wel dat hij wordt uitgeleverd... en dat het hoog op weinig zin zal hebben. Ja. We hoorden vanochtend in deze uitzending ook al... voormalig hoofdaanklagen Richard Goldstone. En die zei dat Nederland volgens hem een sleutelrol heeft gespeeld. Hè? Hij zei uh, doordat er steeds op gehamerd werd door Nederland... dat iets eerst moet worden opgepakt. Uh, pas daarna kon je serieus over toetreding tot de EU praten. Laten we nog eventjes luisteren naar Goldstone. Ik denk dat het heel belangrijk is dat natuurlijk de Nederlanden een heel belangrijke rol spelen. in het insisteren dat het een condition van Serbia's admission is. dat that, that Mladic wordt over. Ja, hoe denken ze daar trouwens uh, in Servië over? Um, nou, de president Talic, Boris Talic, die heeft daar. Uh, toen hij bekend maakte dat Mladic uh, was gearresteerd, donderdag dus, heeft daar wel iets over gezegd. Hij heeft gezegd van uh, iedereen zal nu, nu gaan zeggen uh, wat Goldstone ook zegt... Van dat komt door de opstelling van, uh, van de Europese Unie en met name van Nederland. Hij zegt, dat is, daar, daar klopt helemaal niks van, wij hebben dit uh, helemaal zelf gedaan. We hebben daar geen druk voor nodig gehad, want wij wilden zelf dat die man werd gearresteerd... Om uh, wat hij gedaan heeft, of althans waar hij, over, waar hij van verdacht wordt. En om aan onze internationale verplichting te voldoen. Aan de andere kant, uh, een, ruim een week geleden was Serge Brammers uh, op bezoek in, uh, in, in Belgrado, de hoofdaanklager bij het joegoslavië -tribunaal. En die dreigde toen met een negatief rap rapport over de samenwerking te komen tussen Servië en het Joegoslavië-tribunaal. Uh, en de arrestatie die, die, die kwam dus uh, heel snel daarna. Die negatieve, uh, negatieve rapport. Zo'n negatief rapport van Bramers over de samenwerking zou heel slecht geweest zijn. Dat juist later dit jaar gaat de Europese Commissie besluiten of uh, uh, er een positief zou, uh, advies zou komen of uh, Servië al niet zo uh, toegelaten zou moeten worden tot, tot, tot de Europese Unie. Dus dat kan nu allemaal samen. En wat, uh, wat Golso ook zegt de afgelopen jaren heeft Nederland steeds gezegd: van dit is een, een, een, een hele belangrijke, zo niet de allerbelangrijkste voorwaarde voor Nederland om ja te zeggen tegen die toetreding uiteindelijk. Dus het heeft ongetwijfeld wel een rol gespeeld. Ja, en dan staat er ook op teletext bij ons hier in Nederland: het Mladic bij toeval is aangehouden. Dat een aantal mensen van het politieteam uh, dat hebben gezegd. Is dat ook nieuws in Servië? Ja, dat was, dat was gisteren hier ook wel het nieuws. Kijk, wat, wat er gebeurt bij zo'n grote gelegenheid is altijd dat er allerlei verhalen komen. Dit is eigenlijk nauwelijks te controleren. Dit zijn, dit zijn kranten die het gepubliceerd heeft. Uh, ik, ik kan daar geen zinnige woord over zeggen. Uh, er is ook gezegd uh, dat hij pizza zat te eten. Er is gezegd dat hij buiten liep te wandelen toen de politie kwam. Er is gezegd dat het een rossetje in zijn huis was. Er is gezegd dat het keurig netjes was. Dus uh, daar is heel weinig iets, heel, heel moeilijk iets over te zeggen. Ja, maak het verhaal verder zelf af en kleur de plaatjes zo ongeveer. Precies, zeg, precies. Zeg, ja. no, no, no, nog één ding. Um, er zou sprake zijn van demonstraties uh, dit weekend. Uh, van de aanhang van Bladitz. Wat hoor je daarover? Um, nou, er staat vast dat er morgenavond om 7 uur een demonstratie is van de Servische Radicale Partij. Dat is de partij van Vojislav Sessio, die ook in de laag zit voor, uh, voor oorlogsmisdaden. Uh, dat is een, een extreem nationalistische partij. Nou, die, hebben op, die heeft opgeroepen om uh, morgenavond om 7 uur dus zaal uh, voor het parlementsgebouw uh, aanwezig te zijn. Dat zou best eens een grote demonstratie kunnen worden. Uh, ik, ik verwacht, nou ja, enkele tienduizenden mensen misschien... Ik denk uiteindelijk dat het niet heel erg veel... of eigenlijk zal het waarschijnlijk helemaal niks gaan uitmaken. Maar die demonstraties in Belgrado, zeker van dit soort organisaties... die hebben nog wel eens de neiging om uit de hand te lopen. Die willen het nog wel eens ontaarden in, in enorme knokpartijen met de politie. Of dat gaat gebeuren, dat, dat kan ik natuurlijk niet, uh, niet, niet voorspellen. Maar ik denk dat, uh, dat morgenavond toch wel een, een heet avondje zal worden in Belgrado. Goed, we zijn er dan bij en dan horen we hier weer. Dankjewel, David-Jan Godvraag vanuit Belgrado. Telers... Handelaren En mensen uit de supermarktbranche die waren gisteren bij elkaar gekomen in een crisisteam. Een crisisteam voor de komkommer. Het leek er namelijk op dat er komkommers uit Nederland besmet zijn met die EHEC-bacterie. Dat is die bacterie waardoor in Duitsland honderden mensen zijn besmet. De Voedsel- en Warenautoriteit testte gisteren de komkommers van een verdacht bedrijf. En naar de uitslag werd in het crisisteam Rijkhalsand uitgekeken. In dat crisisteam zit, of zat moet ik zeggen, ook Nico van Ruiten... bestuurder bij het productschap Tuinbouw. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat leek me een spannende dag gisteren. Uh, dat was het zeker, want even werd inderdaad uh, de indruk gewekt dat uh, er Nederlands bedrijven betrokken zou zijn bij uh, dat ernstige voedseldrama in Duitsland. Ja, u zegt de indruk gewekt, dat betekent dat het niet het geval is? Uh, Nee, de voedsel- en heeft onderzoek gedaan bij dat mogelijk betrokken bedrijf. En heeft daar vastgesteld dat daar geen sprake van is. De bacterie is niet aangetroffen? Die is zeker niet aangetroffen, nee. Dat betekent dat we vandaag rustig op de markt of in de winkel een komkommer kunnen kopen? Die kan je gerust kopen en kon je ook gerust kopen. Maar wel uit voorzorg, wassen en schillen zoals altijd al het advies is. Ja. Nou ja, dat zei de minister ook gisteren uh, nog eventjes. Hoezo uit voorzorg? Ja, goed. Uit voorzorg. Het is zo met de microbiologie. Je kan nooit helemaal uitsluiten dat er iets gebeurt... ondanks alle hygiëneprotocollen die de Nederlandse teelt- en handelsbedrijven nemen. Nee. Safety first, hè, zeggen ze dan in het Engels. Ja. Maar ja, dan blijft het onzeker waar die besmette komkommers uit Duitsland uh, vandaan komen. Nee, de onduidelijkheid en onzekerheid in de richting van Nederlandse telt- en handelsbedrijven is al weggenomen. Maar uh, natuurlijk, dat onderzoek in Duitsland gaat nog verder wat nu precies de oorzaak is. En uh, dat volgen wij natuurlijk, uh, omdat het toch even uh, de producten uit onze ketens betreft. Ja, ja, want u heeft geen idee waar het dan wel vandaan komt. Nou, de onderzoeken wijzen erg in de richting van uh, een aantal Spaanse bedrijven, maar uh, dat is nog helemaal onduidelijk. Dus uh, wat, wat nu uh, de achterliggende oorzaak daarvan nou kan zijn. Ja, nou, lijkt het me voor uw sector, uh, als komkommertelers en, en zo, lijkt het me heel vervelend, want ik lees overal berichten. Nou ja, de, u, u kent de sociale media, daar wordt van alles en nog wat uh, gezegd. Maar merkt u dat dan ook vervolgens ook meteen in de verkoop? Uh, ja, wij konden gisteren toch merken in een terughoudende opstelling van, van Duitse retailers in de aankoop van, uh, van komkommers uit Nederland. Ja, dus blijf je met komkommers zitten hier? Ja, nee, maar vandaar dat het ook uh, van het grootste belang is dat die duidelijkheid er komt. En uh, dat het uh, in feite dat incident uh, verklaard kan worden en geïsoleerd, nee. zodat daar uh, door het vertrouwen in uh, het product weer kan herstellen. Ja, maar op de korte termijn betekent dat dat je met komkommers blijft zitten? En Moeten ze dan worden doorgedraaid zoals dat vroeger wel eens gebeurde? Nou, kijk, komkommers die niet verkocht worden, die, die moeten uh, vernietigd worden... want uh, die, uh, die kunnen we niet meer gebruiken in de afzet. Nee. Het is nee. een vers product, dus die afzet gaat elke dag door. Ja, en bewaren, dat is niet zo lastig, want dan zijn ze ook niet zo nee. lekker. Dat is heel waterig en zo. Nou, ik wens u uh, dan uh, veel uh, succes en hopen dat het snel duidelijk wordt... waar het in ieder geval vandaan komt, meneer Van Ruiten. Ik dank u wel voor het gesprek. Hij begon in Noordwijk en via Amsterdam, Turijn, Londen... eindigt hij vanavond met Manchester in Londen. Edwin van der Zaar, wij gaan terug naar Noordwijk, dat zo. Heeft de verkeersinformatie Edwin Gerritsen uh, een filetje op de zaterdagochtend? Ja, dat komt uh, door een ongeluk. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar zaten tussen Culemborg en Even dingen drie kilometer. Drie rijstroken zijn daar dicht... En de N277 Kessel Ravenstein is in beide richtingen dicht tussen Volkel en Zeeland. Dat komt bij, door een brand bij een bedrijf in het plaatsje Zeeland. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. De beste keeper van de wereld neemt afscheid van het voetbal... en speelt vanavond zijn laatste wedstrijd. En dat is niet zomaar een wedstrijd. Edwin van der Sar kiept de Champions League-finale... voor Manchester United tegen Barcelona. Jeroen de Jager haalt herinneringen op in Noordwijk... bij de club waar Van der Sar, nadat nou, hij was begonnen bij Voorholten... voor het eerst in het doel stond. Doelpunt. Twee jongens op het hoofdveld van VV Noordwijk. De club waar Edwin van der Sar ooit begon. Ja, we spelen wij in Noordwijk. Noord ik 1 En uh, dit is het veld waar Van Sar groot is geworden? Ja, dat is wel heel erg vet dat hij bij Nordic 1 heeft gespeeld. Jij staat nu de keeper. Ben je keeper? Nee, ik ben niet keeper. Oké. Okay. Ik ben uh, linksachter. En hoe kijken jullie naar uh, Edwin Van der Sar's zijn laatste wedstrijd? Ja, ik uh, gunt hem wel de finale van de Champions League eigenlijk. Het is wel een mooie afscheid voor hem. En ja, ik heb ook gehoord dat hij waarschijnlijk bij Noordwijk gaat voetballen. Naast de carrière nog. Dus dat, uh... Bij de pensionado's? Ja, dat is ook wel heel erg leuk. En dan, leuk. dan okay. gaat hij op mijn plek. Hoe bedoel je jouw plek? Nou, ik sta rechtsvoor en dan gaat hij ook rechtsvoor spelen. Rechtsvoor spelen? Ja. Kiepen toch? Ja, en hij wil. Nee, want hij wil gewoon rechtsvoor en dan. En dan hij wil voetballend hier ja. zijn carrière verder uh, ja, en vervolgen. Dan, en dan gaat hij ook niet trainen. Niet trainen? Nee. Oh? Ja. Dus jullie weten, dat is een primeur, dat hij rechtsvoor gaat spelen hier bij de pensionado's van, van, ja. van Noordwijk. Zijn zoontje gaat ook waarschijnlijk bij, uh, bij uh, in de jeugdvoetbal. Nou, juist. Hij zegt op oh. het borstje, zegt hij. Kijken of ze het nog een beetje kunnen, die pensionado's. Arjen Duindam hier, Marco Jouwstra en Joop Soeterhuizen. Allemaal gespeeld met Edwin van der Sar. Hoe is Edwin hier eigenlijk beland bij VV Noordwijk? Nou, Edwin was een uh, schoolgenoot van ons. En wij hadden jaren een aardig team, maar het ontbrak ons aan een goede keeper. En toen. Uh, Informeerden we onze trainer van joh, wij hebben een goed keepertje op school. Maar nou, hij hey, speelde toen nog bij voorholte? Ja, bij voorholte. Want... En dan speelde hij als, als rechtsvoor, geloof ik. Ja, maar daar was hij ook alweer keeper toen kwam hij bij ons uh, spelen. En direct als keeper? Direct als keeper. Mm. En uh, proeftraining hier meegedaan. Was hij 17, 18? Nou, we waren toen 18 en uh, eerste wedstrijd tegen Sparta. Nou, speelden wij redelijk En hij blonk direct uit. Joop Soeterhuizen, jij zat bij hem in de klas. Wat voor jongen was het in de klas eigenlijk? Nou, hij was vrij schuchter. Een beetje terughoudend. Het uh, was niet de grootste plaats van de klas. Was hij onopvallend? Ja, eigenlijk wel, behalve door zijn lengte natuurlijk. Maar, ja. Ja. ja, hij was vrij onopvallend. Ja. En hoe is hij nu eigenlijk? Want jullie... Zijn bijvoorbeeld, wanneer was dat? Vorig jaar in Manchester geweest. Ja, klopt. Als de pensionado's, want jullie zijn de pensionado's. Ja. Dat is zeg maar het uh, senior team. Hoe was dat, Arjen dan in uh, Manchester? Is het dan gewoon de jeugdvriend van toen? Ja, eigenlijk of er niks veranderd is in al die jaren. Dus dat is een uh, oude jongens krentenbrood, uh, verhaal. Maar dat vind ik echt wel opvallend aan hem, want ja, het is... Uh... Eigenlijk de wereld ligt aan zijn voet, om het zo maar te zeggen. En dat hij dan gewoon nog normaal is, dan... Uh, ja, het is bijna opvallend hoe hij hoe dan hoe met ons omgaat. Of die eigenlijk... Jullie zijn gewoon naar de kroeg geweest? Ja, is hij ook mee geweest. Uit eten is toen mee geweest. En, uh, oh ja, alleen uh, toen hij uh, ging wel eerder naar huis, tijd hij voetballen. Heeft Van der star herinneren jullie dat hij al, althans, ooit een echte blunder gemaakt? Ja, hey. Waar? Ooit een wedstrijd uit tegen DCV, ook in de A-regionaal, dat was toen... Uh... Hier met Noordwijk? Met, met Noordwijk A-regionaal, nee, Ja met ons ja. toen? Ja, ik ja, we, we praat ook alleen maar om ja, voor ja. onszelf nu hè. Dus ja. dat... <laughs> nee, het was toen uh, eigenlijk de enige blunder over een heel seizoen die hij toen gemaakt heeft. Een hoge bal en liet die vallen. En toen, naar nou, spitsie, die dus toen die tikte er in. Nou, dat is die geloof na nou, maanden ziek die geweest. Die laatste wedstrijd, Manchester-Barcelona. En dan? Hij komt hier weer voetballen volgens mij hè? Dat is uh, voor hem een droom en wij hopen erop. <laughs> ja. Hij speelt op 4 september uit tegen Sportlus 2. Dat weet hij nog niet. Maar uh, dat wordt de eerste wedstrijd na uh, aankomende zaterdag. 4 september. En dan hoorde ik net van de junioren die ik hier even sprak. Hij gaat rechts voorspelen, gewoon. Nou ja, kijk, we hebben een hele goede rechtsbuiten, dat is Jan Hoordijk. Dus die moet eerst uit de basis zien te spelen. We hebben ook dit jaar een keeper erbij die net Noordwijk één kampioen gemaakt heeft. Dus ik ben zelf tweede keeper dan. Dus hij mag beginnen als derde keeper en zich gewoon rustig in de basis spelen. En tot die tijd begint hij ook gewoon linksback. En kijk maar waar hij dat uit aan het schip De vlag mag hij overslaan. Ja. Jezus, wat is een stijve mee. Hij weet zelf nog niet dat hij moet spelen. Nou, hij weet in ieder geval dat hij vanavond moet spelen. Mooie wedstrijd tegen Messi. Het duel Messi van der Sar. Oftewel Barcelona tegen Manchester United. Het afscheid van Edwin van der Sar. Dan het tennis. Djokovic tegen Del Potro. Gisteravond is het begonnen, maar ook weer gestaakt. Het stond 1-1 in sets, maar het was vervolgens te donker om verder te spelen. Marcel Meske, goedemorgen. Goedemorgen. Dat komt toch niet vaak voor op Roland Carros dat een partij wordt gestaakt. Nee, het is eigenlijk, uh, kan je het geruststellen... dat de organisatie heeft gefaald in het programmeren van die wedstrijd. De hele week werd uitgekeken naar de derde ronde... tussen Novak Djokovic, de man in vorm... Ja. Ja, en dan die Argentijn-Juan Martín del Potro, Grand Slam-winnaar. Een man die een big game heeft, die misschien wel in staat is om het Djokovic moeilijk te maken. Nou, dan spelen ze vroeg in het toernooi in de derde ronde al tegen elkaar. En dan wordt het op het centekort als allerlaatste, als vierde wedstrijd geprogrammeerd. Na twee vrouwenpartijen, die beide lang duurden en een mannenpartij die een vijfzetter werd, dus toen was het half acht. Nou, je begrijpt, het was hier grote uh, stennis in uh, de mediakamer, de internationale pers was woedend op de organisatie, maar wat dacht je van het publiek die een kaartje hadden om naar Djokovic en Del Potro te kijken? Nou, die werd uh, vervolgens gemeld. Jullie uh, ja, krijgen die wedstrijd niet te zien, want de wedstrijd is nu verplaatst naar het Suzanne Lenglen, de tweede centekort. Die mensen daar die boften dus. Maar die mensen hier in het center namen geen genoegen. Die zijn dus gaan schreeuwen, fluiten, juwelen... bij de ingang van het Suzanne Lenglen, waar ze dus dan geen tickets voor hadden. Na nou, nou, nogal wat opgehoud en lawaai... toen uiteindelijk liet de organisatie hen ook binnen. Dus het was chaos daar. En eh, ja, de belangrijkste wedstrijd van de dag viel helemaal in duigen. Want ja, het werd natuurlijk te donker om negen uur, kwart over negen. Ja. En toen stond het eh, 6-3 Djokovic, 6-3 Del Potro. Ze gaan vandaag verder... En dan wordt het eigenlijk gewoon een best of three, Want één ja, van de twee moet nog twee sets winnen. Dus ja, Grand Slam, een best-of-five... het gaat om, om, om het, de fysieke strijd, de mentale strijd... dat je vier uur op een baan staat. Ja, dat, dat is nu helemaal weggenomen met uit de eerste week... de allerbelangrijkste wedstrijd. Nou, geen goede beurt in ieder geval van de organisatie. Een beetje puinhoop eigenlijk. Laten we het eventjes nog over het toernooi hebben. Uh, de vrouwen. Uh, want het was gisteren ook wel een soort van bijltjesdag... leek het wel bij de vrouwen. Wie, wie moeten we nu in de gaten gaan houden? Ja, nou zeg het maar. De nummers 1 en 2 zijn eruit. Wosniakki. En Kleisters. Nou, Kleisters verloor natuurlijk van Ranska Rus. Uh, maar gisteren verloor ook of de, de finalisten van vorig jaar. Die Australische Sam Stoser. Die verloor van de Argentijnse Dulco. De nummer drie, Vera Sonareva. Nou, die is dit toernooi al met te hakken over de sloot. Want die had matchpoint tegen in de tweede ronde. Maar ja, die won nog. Dus oké, okay, die is er. Sharapova stond set en 4-1 achter. Dus bijna eruit. En nou ja... Redden het net. Dus het is uh, uh, anarchie, kun je zeggen, in het vrouwentennis. Iedereen kan van iedereen winnen. Er is niet een echte held. Er is niet een echte superster. Dat is jammer voor het vrouwentennis. Uh, maar goed, het toernooi. Het is ja, leuk, voor het toernooi. Maar... leuk voor het toernooi. Misschien Skia Vone, de winnares ja. van vorig jaar. Die zit er nog in. Die staat goed te spelen. zin. Uh, Ma mag, mag, mag ik ook nog een ja. suggestie doen? Als ja. eigen? <laughs> ik wist dat je daarmee zou ja. komen. Dus ik wachtte <laughs> nog even. Uh, Alaska Rus. Nou, het zou fantastisch zijn, laat ik er dat vooropstellen, als ze vandaag wint. Want uh, ze speelt tegen een uh, hele degelijke Russin, Maria Kirilenko. Speelster die nummer 27 is van de wereld. Nou, Aranska Rus is de nummer 114, maar in bloedvorm. Want zij sloeg immers Kim Kleisters, de nummer 2, eruit. Sensatie hier op Roland Garros. Maar het is altijd de moeilijkste wedstrijd om na zo'n succes weer gewoon met de dingen bezig te zijn, uh, warming-up, een uh, beetje trainen, je wedstrijd. En nu de hele wereldpers zit achter eraan. Ze heeft interviews gehad met uh, Amerikaanse televisiestations. Uh, met grote buitenlandse kranten. Ze moet sessies doen. Als ze gaat trainen, staan ineens mensen te kijken. Dus ja, dat is anders. En, en als voorbereiding is dat natuurlijk niet optimaal. Dus ik denk dat het heel erg moeilijk wordt vandaag. Want ja, die Russin tegen wie ze speelt is erg sterk, vast, goede ja. voorhands, backhands... Ik zou het heel knap vinden, laat ik dat vooropstellen. als ze vandaag wint. en dus uh, ja, die trend van de goede vorm door kan zetten. Rust tegen een rust in. Dankjewel Marcella. Marcella Mesker was dat. Gaan we nog even naar Achlum. Dat is een dorp in Friesland. 660 inwoners. Maar het staat vandaag echt op zijn kop. Het dorp ontvangt namelijk 2000 gasten. Onder wie? Onder andere de Amerikaanse oud-president Bill Clinton. Het is het decor daar van een 200-jarig jubileumfeest. van verzekeraar Achmeum. Een boekhouder uit Achlum is namelijk 200 jaar geleden. Met een soort verzekeringspolis voor boeren begonnen. En uiteindelijk is daaruit dat grote verzekeringsbedrijf voortgekomen. Aan de telefoon, Ruud Hendricks van de afdeling Dorpsbelangen. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het al een gekke huis? Nee, ik ben net even de straat op geweest. En het Nog is rustig? heel erg uh, rustig. Ja? Wanneer komen de grote dan, der Aarde? Uh, het hele programma dat begint om half elf zo'n beetje met een, uh, een opening, 10.30 uur. Dertig, en dan. Uh, ja, dan gaat het los. Dan is er een heel breed programma. De hele dag is het een programma in heel veel huizen, heel veel tenten. En dan uh, op het eind van de dag, ja, Bill Clinton noemde je net al even, ja. dan, uh, dan hebben we die afsluiting. Ja. En wat komt Clinton dan per helikopter aangevlogen? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Dat is wel ons beeld, maar... <laughs> ja, jullie het weten het ook daar. niet. Uh, er wordt heel veel over gefantaseerd, uh, maar we weten het niet want dat soort dingen. Dat houden ze voor zichzelf. Ja, het is niet zo dat Clinton bij een van de dorpsbewoners vannacht de nacht heeft doorgebracht. Nee, sorry op die manier bij te ja. praten, maar zo werkt dat inderdaad niet nee. <laughs> en, uh, Want het is een groot feest voor die, voor die verzekeringsmaatschappij, maar uh, voor het dorp zelf. Um, mochten jullie bij, bij de festiviteiten zijn? Ja, dat vind ik het leuke hiervan. Uh, dat was meteen de insteker, het hele dorp mag erbij zijn. De rest van Nederland, wij zo'n spreken, die... Uh Wordt of uitgenodigd of die wordt ingelood. Maar het dorp, daar gebeurt het allemaal. Die mogen er allemaal bij zijn. En uh, ja, dat is hartstikke leuk om dat mee te maken. Ja, wat, wat gebeurt er allemaal eventjes? Om de rest van Nederland een beetje jaloers te maken. <laughs> Heel veel mensen die over allerlei uh, solidariteitsthema's, pensioenthema's, arbeidsparticipatie en zo nog een viertal andere spreken. Dus allemaal mensen die op de een of andere manier politiek, uh, wetenschappelijk betrokken zijn. Uh, dat is eigenlijk het grote deel van het programma. Dat is alles met elkaar uh, zo'n zo 50, 60 mensen die op de een of andere manier een inhoudelijke bijdrage leveren. Vaak doen ze dat meerdere keren dan soms als een lezing en even later weer uh, in klein verband in de huiskamergesprek. En daarnaast is er een heel programma met uh, veel muziek, uh, kinderactiviteiten, want er komen natuurlijk ook nogal kinderen mee. Oké, okay, maar ze komen ook echt letterlijk in de huiskamer. U, u, u kunt aan, aan tafel zitten met, nou, noemen ze iemand? Nou, ik ben in huis, noem Job Cohen. Oh, die komt die bij jullie. We hebben straks uh, hier voor een huiskamergesprek. En zo geldt dat... Op uh, ongeveer 25 locaties, waar ja. twee, drie keer een huiskamergesprek wordt gevoerd. En dat is het leuke van het concept. Het is niet alleen maar het dorp als decor, maar het gaat letterlijk tot, tot, tot het dorp in. Ja, het komt inderdaad uh, de huiskamer in. Ja. En, en het is, uh, wordt het trouwens ook nog gemopperd? Ik ben even de typisch Nederlandse eigenschap. Het, het mopperen op al die festiviteiten en al dat gedoe? Of uh, vindt het dorp het wel leuk? Het dorp vindt het vooral heel erg leuk. Een klein moppetje hoor je her en der wel, maar als ik even de stemming peil... dan is het gewoon ontzettend leuk om dit mee te maken. Dat, en dat komt omdat we ook met z'n allen erg betrokken zijn. En, eh, gisteren liepen er overal groepjes over de straat te bekijken wat allemaal opgebouwd wordt. Want het is gigantisch wat er aan materiaal zijn dorp binnen rijdt. Ja. Uh, we zijn wel dorpsfeesten gewend, maar... Dit ja, is al één dorp. Het gaat er ja. makkelijk in. <laughs> en u heeft niet uh, als tegenprestatie een, een polisje moeten afsluiten bij de verzekeraar? De tegenprestaties en omgekeerd, Achmea, die biedt ons ook nog een aantal blijvende zaken aan. Dus nou, een win-win situatie noemen we dat. dat ik wens u een mooie dan. dag toe, meneer Hendricks. Ja, gaan we en doe doen doen Clinton de groeten. Ja, <laughs> Oké, okay, dank u wel. Ruud <laughs> okay. Hendricks van Ach Achlum Dorps Belangen. Groot feest dus daar vandaag. Straks is het op deze zender tijd voor de Tros Nieuws Show. Peter en Mieke zijn al binnen. Nou, ze hebben weer een keur aan onderwerpen. Waaronder de strijd tegen de Amsterdamse onderwereld en Amnesty krijgt ze zin iets naar Den Haag. Dat straks blijf luisteren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 Hij had een longontsteking en was ernstig verzwakt door zijn verslaving aan alcohol, drugs en pijnstillers. Jeff Conaway was 60. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vanochtend is er eerst nog wat ruimte voor de zon. Maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De zuidwestenwind trekt bovendien flink aan en is matig tot vrij krachtig boven land, aan zee krachtig. Vanmiddag dan trekt er een zwakke storing het land over. Valt er in de noordelijke helft wat regen. In het zuiden blijft het nagenoeg droog. Het wordt 14 graden op de wallen tot 18 graden in Limburg. Morgen, zondag, dan begint de dag met veel bewolking. Klaart het later geleidelijk aan wat op en zien we de zon doorbreken. Het is ook iets warmer dan vandaag. 16 graden in de kop van Noord-Holland tot 21 graden in Limburg. Wel staat er opnieuw een stevige zuidwestenwind. De dagen daarna is het lichtwisselvallig weer... met af en toe ruimte voor de zon... en vooral op maandag hoge temperaturen. ADB-verkeersinformatie. De, de N201 Zandvoort uit Horen is in beide richtingen dicht bij Alsmeer. De brug staat daar open en gaat door een technische storing niet meer dicht. De N264 Uden-Gennep is in beide richtingen dicht... tussen Odiliapeel en Venray. Dat komt door een brand in het plaatsje Zeeland.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 Goedemorgen, hartelijk welkom bij de nieuwshow. Het is vier minuten over half negen. Om negen uur duiken wij in de Amsterdamse onderwereld met Paul Vughts, Een journalist die soms als bijna de enige de jarenlange processen volgde tegen die criminele kopstukken. Dan komt Ingeborg Beugel, een landsbreker voor de Grieken. Het volgende onderwerp is een bloedtest waarmee je kunt bepalen wanneer je in de overgang komt... Handig, want dan kun je beter je kroost plannen. Maar het betekent natuurlijk ook weer meer druk. En het laatste onderwerp dat uur is. Uh, de piramides, wetenschappers hebben in Egypte piramides gelokaliseerd via satellietfoto's onder het zand. Ja, het is ook een soort onderwereld, want ik meende toch een klein thema in deze uitzending te ontdekken. De Onderwereld, want na tien uur gaan we niet alleen met Thomas Ros praten... over de maand van het Spannende Boek en de Gouden Strop... die wat hem betreft kan worden opgeheven, maar ook over Orpheus en Eurydice. Ja, in de paleisvijver van Paleis Soesdijk gaat dat binnenkort gebeuren. En straks ook nog een omstreden Urnemuur. Het mag namelijk niet in Elburg, ook een beetje onderwereld. Maar eerst gaan we het hebben over ja, het nieuws van deze week. Precies, want de timing van de arrestatie van Ratko Mladic... had verdacht veel weg van een surprise toebedacht... aan een organisatie die zijn 50-jarig bestaan vandaag viert... en dat is Amnesty International. Amnesty stond aan de wieg van het Joegoslavië-tribunaal. waar de van oorlogsmisdaden verdachte Mladic zal worden berecht. In de afgelopen jaren benadrukte de mensenrechtenorganisatie onvermoeibaar. het belang van de arrestatie van die Serviër. Met Lars van Troost, hoofdpolitieke zaken van Amnesty Nederland. gaan we praten over de middelen die Amnesty aanwendt. om invloed uit te oefenen. op regeringen en internationale organisaties in dit soort kwesties. Goedemorgen, meneer Van Troost. Goedemorgen. Uh, uh, nou ja, ne ne net als voor iedereen kwam uiteindelijk het moment van de arrestatie voor u... neem ik aan ook als een verrassing, of niet? Ja hoor, wij waren heus niet van tevoren gebeld. Nee. Net als een, een paar vorige keren bij het Joegoslavië-tribunaal natuurlijk... Nee. met Milosevic en Karadic. Uh, was ook dit weer een verrassing. Ja. ja. Maar wel een soort cadeautje, of niet? Um, ja, het, was, het, het, het moest gebeuren. Uh, het Joegoslavië-tribunaal heeft... Begin jaren negentig een wat moeilijke start. Er waren redelijk wat mensen cynisch over zullen ze echt mensen gaan berechten. En toen kwamen de mensen voor het gerecht en toen was het eerste commentaar weer... ja, maar het zijn alleen de, de, de kleine vissen, de grote ja. vissen komen nooit... Toen kwamen er wat grotere vissen, maar toen zeiden ze nou maar de grootste vissen komen nooit. En nu is dus op één na iedereen uh, uh, eigenlijk Gevaar. voor het uh, tribunaal geweest. Of is bepaald dat de zaak toch niet doorgaat. Of is overleden, dat is natuurlijk ook een paar keer gebeurd. Jullie maar hebben wat dat permanent wel permanent druk op de ketel gehouden. Ja, eigenlijk wel. Uh, ik moet ook weer zeggen, bij sommige landen was dat wat minder nodig. hoor Een land als Nederland, het is vaker gezegd de afgelopen dagen... maar dat is, dat is ook wel echt waar. Uh, daar hoeft wel eens Amnesty nou niet uh, elke dag voor het ministerie... met spandoeken te gaan staan. Uh, ja. Zeker iemand als minister Verhagen heeft zelf ook die druk erop gehouden. Waar wel? Waar moest u wel uh, elke uh, dag met nou, een gaan staan? Eigenlijk... Uh, Vanaf het begin bij heel veel uh, landen. Uh, kijk, volgens mij is, is een van de belangrijkste dingen. die we ons moeten re realiseren bij deze arrestatie. is dat die nodig was omdat het, het, het, het statuut van, uh, van het Joegoslavië-tribunaal. zo was ingericht dat mensen er moesten zijn om ze te berechten. En dat is eigenlijk een heel belangrijke eis geweest van Amnesty. begin jaren 90, toen het, uh, het Joegoslavië-tribunaal uh, gemaakt werd. Want er was een idee, we kunnen mensen ook bij verstek veroordelen. Ja. Want dan heb je, hè, dan, ook al komen ze niet, kunnen we ze veroordelen. En dus die heeft toen eigenlijk twee dingen gezegd. We hebben het in eerste instantie gegooid op. Daar moet je enorm mee uitkijken vanwege de eerlijkheid van processen. Want dit zijn natuurlijk toch een soort van politieke processen. Het gebeurt in een politieke context. Dan maak je het wel makkelijk om mensen te veroordelen. Maar aan de andere kant maak je nog iets anders makkelijk. Dat staten niet echt meewerken met dat tribunaal. Om te zorgen dat er mensen echt gearresteerd worden en opgespoord. Want maar, je kan waarom toch. Niet? Nou, je kan toch berechten zonder dat je ze in handen hebt. Dus waarom zal je dan mensen nog per se naar Den Haag halen als het politiek onhandig is? Vergeet niet, en dat is een van de dingen waar wij in het begin heel veel druk op hebben gezet. Toen het statuut gemaakt werd, of nou, toen het, toen het, het, het, het uh, tribunaal er net was... hebben we zelfs ook met de Nederlandse regering, met, met minister Van Mierlo... en eigenlijk met alle NAVO-landen discussie gehad... over of de NAVO wel verplicht was medewerking te verlenen aan dat uh, tribunaal. Want was de redenering van uh, veel staten. De VN-lidstaten zijn dat verplicht, want zij zijn lid van de VN. Maar de NAVO is dat niet, want die is geen lid van de VN. En wij zijn de NAVO... Dus wij hoeven niet mee te werken met arrestaties. Nou, als die lijn was doorgezet, dan had de NAVO nooit arrestaties gedaan. En dan waren de staten in voormalig Joegoslavië daar ook nooit toe overgegaan zelf. En dan hadden we Mladic hier nooit gehad. Maar bij welke regeringen vond u nou absoluut geen gehoor? Uh, kijk, uh, landen als, als, als Rusland, daar vind je voor dit soort zaken niet zo ontzettend veel uh, gehoor. En die was natuurlijk al in dit dossier wel, uh, wel belangrijk. Uh, uh, zeker de eerste jaren. Uh, en wat deed u de daar De Verenigde Staten waren in dit geval wel weer heel erg ja. uh, positief. Uh, wat je er vooral aan doet, kijk, een aantal staten had je echt nodig... Uh, omdat die ter plekke waren. Hè. In, in, zeker in de eerste jaren om de eerste arrestaties te doen. Uh, en dat waren vooral de, de, de West-Europese staten en de Verenigde Staten. De Verenigde Staten was gelukkig zeker uh, wel en ook een aantal West-Europese na enige jaren bereid om die medewerking te leveren. En vervolgens kwam inderdaad de discussie over de toetreding tot de EU van al deze voormalige uh, Joegoslavische staten. Over die toetreding hebben wij nooit zo'n... Maar Echte toe, mening, maar toch een belangrijke rol precies, voor Nederland. He? Precies, dan komt er een belangrijke rol voor Nederland, voor andere staten. Staten die ook... Die aan de ene kant dus hun EU-beleid hebben, zeg maar. Aan de andere kant hun beleid ten aanzien van internationale berechting, internationale strafhoven. Ja, en die ga je er gewoon gezellig en ongezellig, maar constant op wijzen van... Ja, maar dit zijn de verplichtingen. Zijn jullie zelf aangegaan? Je hebt toen toen gezegd, dat zijn mijn verplichtingen. Als je wil dat andere staten daaraan meewerken, moet je het zelf ook doen. En dan moet je de zelf strook aan houden, et cetera, et cetera. Dat is wel een soort constant ja, argumenteren en praten maar, met maar... al die staten. Voert u ons even aan het handje mee. Ja. Hoe gaat dat dan in de praktijk? Want om nou weer achter je klappertje te gaan zitten en te denken... God, het is al wie drie weken geleden dat we die man om het ministerie hebben gebeld. We gaan maar weer eens nee, bellen. Zo werkt het dat is, niet. Nee, dat werkt zo niet. Het gaat natuurlijk vooral over... Uh, je, je, je gebruikt de momenten waarop... Uh, het, jo het, jo het Joegoslavië-tribunaal weer eens uh, verslag moet doen aan de Veiligheidsraad. Hè. Ze zijn ingesteld door de Veiligheidsraad, dus er is een regelmatig moment... waarop de voortgang daar uh, besproken wordt. Uh, nou, dan, uh, dan, dan ga je daar weer eens over praten. Dan zorg je dat die staten er blij bij blijven. Op het moment van dat, dat, dat die EU onderhandelingen spelen... van zullen we Servië hmm. toelaten of niet... Nogmaals, daar hebben wij geen mening over. Maar het is voor ons natuurlijk wel aardige timing... om ja. dan één of twee of drie weken van tevoren... nog weer even met dit punt uh, aan te komen. Maar hoe je... hou je die druk op de ketel? Want je komt natuurlijk elke keer met hetzelfde argument aan. Je hoort jezelf permanent repeteren, neem ik aan. Ja. Uh, dat is zo. Je hebt één groot voordeel. Uh, de mensen met wie je praat, die repeteren zichzelf ook constant. Maar het verschil is dat er dan uh, na twee, drie jaar of zo weer een ander zit. Dus ik kan nou, ja, goed. Ver... Dat, dat, dat kan helpen. En uh, wat dat betreft hou je natuurlijk ook gewoon ja, uh, politieke verschillen en verschuivingen in, uh, uh, in, in staten in, in, in de gaten. Hè? Neem bijvoorbeeld Nederland. Ja, met het aantreden. Ik bedoel, Nederland was daarvoor ook al redelijk actief. Maar zeker iemand als, als Verhagen was bereid om helemaal in zijn eentje. wat steun van de Belgen, maar desnoods in zijn eentje dat tegen te gaan houden. Ja. Uh, de, dus je maakt op vrij regel, regelmatige uh, uh, tijden, maak je gewoon afspraken met de mensen die Tuurlijk. je hebben moet, ja. en dan kom je weer met hetzelfde verhaal aan, jo, ja. dat al tien jaar daarvoor eigenlijk op schrift is gesteld. Ja, je, maar het verhaal verandert natuurlijk wel, want op een gegeven moment krijg je ook uh, het Joegslaaf tribunaal is van uh, 1993, mm. op een gegeven moment krijg je, krijg je de staten, Europese staten, die heel enthousiast zijn, een beetje omdat het hun project ook is geweest. Van de Internationaal Strafhof is in 1998 opgericht. Dan komt er een element in het verhaal bij. Dan zeg je: als jullie willen dat dat een succes wordt. dan en als, als je dit aanpakt. Als je er 100 miljoen per jaar insteekt, wil je waarschijnlijk uh, dat het een uh, succes wordt. dan moet je aan de hand van het Joegoslavië-Tribunaal wel de juiste voorbeelden laten zien. Dus dan komt er weer een nieuw belang bij. Uh, waarom... Uh, men dit dan toch wil laten slagen. En vervolgens maak je natuurlijk gebruik van politieke veranderingen en wijzigingen... en eigenlijk het verstrijken van de tijd in Servië. Kijk, een groot deel van dit uh, werk in dit geval... is gewoon zorgen dat de naam Mladic bekend blijft... Ja. dat iedereen weet uh, dat hij nog steeds vrij rondloopt en eigenlijk gearresteerd moet worden... en je wacht totdat er politieke veranderingen in Servië zijn. En dan denken ze niet van, god, daar hebben we Amnesty weer, die hebben altijd hetzelfde. Uh, ja, maar in zekere zin hebben wij al 50 jaar hetzelfde. Ja. Uh, uh, uh, een hoop mensen zullen gedacht hebben, nou laat ik het eigenlijk namens mezelf zeggen. Je ziet zo'n foto, dan komen die oude ja. foto's, dan staat Nadies daar gezellig. En dan zie je op de achtergrond drie of vier van die vrolijk glimlachende jongens. Dan denk ik bij mezelf, moet je die dan ook niet gaan halen eigenlijk? Je bedoelt karrenmans en zo. nee nee nee. Ik bedoel ja. gewoon die, die oh die, die andere jongens die, die, Ser oh. die, die Servische troepen die daar gewoon vrolijke uh, ja uh, kijk, ze zijn herkenbaar in beeld. Ik bedoel een van de neem eens de... de trein. Een van de zaken waar wij op wijzen is dat er nu uh, zo'n 130 mensen uh, door het Joegoslavië tribunaal zijn berecht. Daar zit een groot deel van de, van de leiders bij ja. toen ter tijd in de verschillende uh, republieken van voormalig Joegoslavië. Maar er zijn nog een heleboel andere mensen die berecht moeten worden. Dat gebeurt in de voormalige Repu Joegoslavische republieken zelf, uh, maar de lijst is nog heel erg lang met mensen die eigenlijk ook nog berecht zouden moeten worden. En dat gebeurt je moet, ook daadwerkelijk? Het gebeurt, dat gebeurt langzaam. En je moet ook realistisch zijn. Je zal waarschijnlijk nooit iedereen die misdrijven heeft begaan... in zo'n oorlog uiteindelijk berechten. Maar het gaat toch om duizenden dat mensen? Dat gaat inderdaad om duizenden mensen. Wat wel zo is, is dat er is altijd afgesproken... het tribunaal moet zich op uh, de belangrijkste van die figuren uh, richten. En dat heeft het tribunaal, als je nu gewoon kijkt wie zijn daar geweest... Uh, dan zie je dat er een, een, een paar mensen, of nou redelijk wat mensen zijn geweest... die gewoon zelf letterlijk het bloed aan hun handen hebben. Het, het, het vuile werk hebben gedaan. Ook in bijvoorbeeld Srebrenica. Iemand als, een soldaat als Erdemovic, die inmiddels alweer, uh, ook alweer vrij is. Uh, maar je ziet ook dat uh, een, een voormalig uh, Bosnisch-Servische premier... de rechterhand van Mladic, nou, Karadic, Milosevic, Mladic... ze zijn allemaal aan de beurt gekomen. Ja, maar... Dat ze schuldig zijn, daar lijkt niemand aan te twijfelen. Maar het zal misschien nog lastig worden voor de aanklager... Nou, om echt te dat bewijzen dat, dat Mladic uh, genocide heeft gepleegd. De bewijslast. Ja, maar hij heeft natuurlijk meer gedaan. Uh, hij was ook gewoon uh, de leider van het leger. Mm. De hoogste militair. Uh, als hij al niet opdracht tot een heleboel handelingen heeft gegeven... heeft hij ervan geweten. Mm. Als hij zegt, ik heb er niet van geweten... dan kan je aantonen dat hij ervan had moeten weten... Gezien alle rapportages van Amnesty, Human Rights Watch, VN, kranten. Wat er allemaal was. Nou ja, de televisiebeelden spreken dus zich, zich voor zichzelf. Okay, dus en wel... dus had hij, dat is, ook, dat is ja? ook belangrijk, dat is ook strafrechtelijk als je dat niet doet. Uh, had hij moeten ingrijpen. Dus als, zelfs als je zegt, ja ik heb er geen opdracht toegegeven. Dat kan best zijn vriend. Maar je hebt het niet gestopt. Je hebt er geen onderzoek naar gedaan. Dan ben je op zijn minst daarvoor verantwoordelijk. Ja? En dat is ook een... Een vrij, grote, uh, uh, een vrij groot misdrijf. Maar als het zo positie... duidelijk is, waarom moet dat dan vier jaar duren? Want dat is de verwachte uh, tijd. Omdat we gewoon voor een eerlijke rechtsgang gaan. Dus hij krijgt kans om zich te verweren. Om getuigen op te roepen. Ja, vier, ik jaar. heb zo het vermoeden dat er iets met zijn gezondheid gaat gebeuren. Ja. Uh, ja, dat is zo, gek. Ja, maar ja, dat, ja dat, dat hebben Ik bedoel, dat zagen we bij de Pinochet-zaak. Dat, dat zie je overal. Ja, we, ik denk dan, nou, je, je hebt jezelf. Hè, nu opeens zijn ze zo, zo, zo ja. ziek en na. Nou, ze, ze hebben zich ja. ook nooit iets bekommerd omdat andere mensen zich misschien wel eens ziek en na hebben. Nee, maar het, het, het, het karakter van een eerlijke rechtsgang is uh, dat je dat buiten beschouwing ja, laat. En we gaan ook, nu tuurlijk. focussen op uw zaak. U zegt dit, u zegt dat u daar was, u wilt die getuigen oproepen, nou prima. Als u zegt ik heb 700 getuigen, dan kan je zeggen... nou, uh, als we het er met, uh, met 15 af kunnen om uw zaak te bewijzen... dan kunnen we die rest misschien laten zitten, want anders wordt het wel heel erg lang. Maar je geeft mensen de ruimte voor een eerlijk proces. Er was een einddatum niet. bepaald voor het uh, tribunaal hè, ja. in 2012. Uh, dat gaan we niet halen. Nee, dat gaan we niet halen, maar... Gedeeltelijk, hoor. Kijk, dat tribunaal bestaat uit verschillende delen. Er zijn mensen die doen het, zeg maar het, het politieonderzoek, het vooronderzoek. Dan krijg je de rechters die doen de rechtszaken in eerste instantie... en, en de aanklagers. Dan krijg je de, de rechters en de aanklagers die het hoge beroep doen... En je kan natuurlijk delen op een gegeven moment gaan stoppen. Het tribunaal doet geen nieuwe onderzoeken meer... dus je kan als het ja. ware je politieonderzoeken stoppen. Dus het zal niet in 2012 uh, klaar zijn. Het zal niet in 2014 klaar zijn. Maar het wordt wel langzaam minder. En vergeet niet, iedereen die gevangen zit... die gaat naar andere landen, dus die blijven niet in Den Haag gevangen zitten. Nog heel even tot slot, uh, meneer Van Troost. De, dat Amnestyfeest vandaag, 50-jarig ja. bestaan... in Amsterdamse pakhuis, De Zwijger... Uh, er wordt een moment van hoop uit de afgelopen halve eeuw gekozen... Wat wordt dat? U dat weten we niet, van mensen nee, wat, mogen, mogen... Nee, maar wat, wat, wat, wat, wat uh, zit in de, in de top drie? Mm, vrijlating de vrijlating van Nelson, Nelson de delen, Mandela. Ja, dat kan je ik geloof de arrestatie van Pinochet. Uh, die staan geloof ik op dit moment vrij, uh, Bovenaan, vrij hoog. Val van de muur? Verder door, geen stemadviezen. Uh, val van de muur. <laughs> uh, de usual uh, suspects. De, de, de usual <laughs> suspects, maar dat zijn natuurlijk wel ja, de... De, de iconische momenten die mensen ook bijgebleven zijn uit, uit de geschiedenis van onderdrukking en vrijheid, uh, eerlijke berechting, marteling en zo. Daar is een naam als Pinochet aan verbonden. Apartheid is natuurlijk gewoon de naam van uh, Mandela aan verbonden. Ja. Nou, een hele mooie avond toegewenst voor een prachtige organisatie. Dank u wel. U hoorde Lars van Troost, hoofdpolitieke zaken van Amnesty International. Het ging dus over de arrestatie van Mladis en het 50-jarig bestaan van Amnesty. Nogmaals dank. Op de Algemene Begraafplaats in het Veluwse stadje Elburg... kunnen overledenen na een crematie niet worden bijgezet in een nis van een urnenmuur. Want die is er niet op de Algemene Begraafplaats. In het Christelijke Elburg wordt al ruim acht jaar gesproken... over de komst van de omstreden urnenmuur... Omstreden, want het funeraire bouwwerk verdeelt de Elburgse raad tot op het bot. De SGP, de staatkundige Vermeerde Partij, wijst met de Bijbel in de hand... de bouw van een muur met vazen met de as van de gestorvenen pertinent af. De VVD-Elburg wordt er moedeloos van... want de partij wenst respect voor ieders laatste wil. Goedemorgen, fractievoorzitter van de Elburgse Liberalen, Jessie van Egenschot. Dank u wel. Ja, goedemorgen. Dag, goedemorgen. Uh, hoe lang speelt dit al eigenlijk, deze kwestie? Nou, uh, het feit dat er iets geregeld moet worden rondom Urnen... is een uh, zaak van begin deze eeuw. Um, in 2003 hebben wij als liberalen dat toen ook op de agenda gezet. Van, hé hey, gemeente, je moet iets regelen. Wat gaan we er dus mee doen? Dus het is eigenlijk een uh, zaak die zo'n acht jaar speelt nu. Waarom uh, wil de SGP dat niet? Ik zei net met de Bijbel in de hand, wordt dat dan in, in de Bijbel verboden? Je... Ja, het, is, het is volgens de Bijbel, zeggen zij, uh -huh. verboden om je lichaam te verbranden. En ik heb daar heel verbaasd naar gekeken, want iedereen in Nederland kent de beelden uit India. Toen Gandhi was overleden, in India worden christenen wel verbrand. Daar hebben we het niet eens over begraven. Dus wij hanteren met elkaar een Bijbel. Maar ik geloof dat de SGP in India niet zo sterk is. Nee, dat ben ik met u eens. Maar de Bijbel is een, een, een internationaal boek waar een, een tekst in staat. En ja? ik kan niet begrijpen dat het ene volk dat op de ene manier uitlegt... en andere volk op de andere is manier Dat Is toch altijd zo geweest? Ja, dat, dat, dat klopt. Nee. Maar ik vind dus gewoon op een gegeven moment moet je heel concreet kijken wat er nou in die Bijbel staat. Ja. En dit staat niet in de Bijbel, nee. dat je je lichaam niet mag verbranden. We gaan eens even horen hoe Arjen Klein van die SGP-fractie ja. in Elburg... deze week precies zei bij Omroep Gelderland. Wij zijn er tegen, alleen vanwege het praktische punt... maar ook vanwege het feit dat we hier in een overwegend christelijke gemeente... Uh, wonen, leven, uh, nou goed, ons leven zich afspeelt... Uh, waarin een overgroot deel van de bevolking zich helemaal niet zou kunnen vinden in het plaats van zo'n urnenmuur hier op deze begraafplaats. De mens, ons lichaam, wij, u, ik, zijn geschapen door God. We zijn levende wezens met een verstand, een ziel. En is het verschrikkelijk grof, om het zo maar te zeggen, om in te grijpen in datgene wat God geschapen heeft, ons als mens. Dat je dat gaat verbranden. Ja, dat zegt uh, Arjan Kleine, dus, dus duidelijk. Hij zegt, het kan niet, maar cremeren is eigenlijk voor hem ook onbespreekbaar. Hè? Nu hebben zij vier zetels van de negentien. Dat is natuurlijk niet genoeg. Dus ze moeten gesteund worden door een uh, partij. Want anders dan hadden ze dit natuurlijk al lang verloren, deze strijd. Nou, even een kleine correctie. We hebben drie partijen die zich aanmelden als christelijk bij ons. Ja. Uh, daarnaast hebben we het CDA, wat ook als een christelijke partij... Maar die vinden het geen punt? Die vinden het geen punt. Nee. Die drie christelijke partijen bestaan uit een christenunie uh, met drie zetels, een SGP met drie zetels ja. van de negentien. Ja. En dan is er een lokale partij, Algemeen Belang. En die steunt ze. Eh, die bestaat uit eh, stemmers van, althans landelijke stemmers van de Christenunie en de SGP. Dus als u het bij elkaar optelt, dan zijn dat tien zetels van de negentien zetels. Ja, dus dat, die partij noemt zich algemeen belang, maar het, zijn eigenlijk toch, eh, Christel, het is toch eigenlijk een christelijke partij. Ja. Maar goed, stel nu dat je nu. Eh, je wil gecremeerd worden. Je weet zeker dat je dat wil. Hoe, hoe, hoe moet dat dan nu als je in Elburg woont? Uh, als je in Elburg woont, dan moet je uitwijken naar uh, Zwolle. Want uh, cremeren kan helemaal niet eens in Elburg. Dan uh, laat je daar alle plechtigheden, om het zo maar te zeggen, rondom jouw overlijden plaatsvinden. En jouw geliefden krijgen de urn terug. En op dit moment is er een noodoplossing, zeg ik. Acht jaar geleden hebben we een soort compromis weten te bereiken... dat ergens op een algemene begraafplaats er een ruimte is... waar de urnen de grond in mogen. En dat is dus iets wat wij niet acceptabel vinden. Ze worden begraven, die urnen. Ze worden begraven. Een beetje dubbel, hè, vind ik. Ja, een, dat, een dat is begraven. heel dubbel. Ja. Want landelijk ja. willen mensen met hun urn juist in een urnenmuur terechtkomen. Ja. Dat is het symbool van je keuze. Mevrouw van Regerschot, er is toch onder de bevolking een soort gehouden wat men hiervan vond. Wat was de uitslag daarvan? 84 procent van de bevolking wilde graag een urnemuur. Dan ben je toch klaar, zou je zeggen? Ja, dat, maar ons politiek systeem zit anders in elkaar. Op dit moment hebben deze drie partijen hebben de meerderheid in de raad... en wat wij dan ook aandragen, en dat is niet alleen met de urnemuur... zij sluiten de rijen en wij hebben het nakijken. Maar dat betekent dus dat degene die op die partijen gestemd hebben... eigenlijk totaal niet met die lijn van die partij eens zijn? Dat kan ik niet overzien. Nou, dat moet toch wel. Als het 84% is, ja. dat kan toch niet anders? Ja, het, het vervelende van dit soort uh, polls is altijd dat je nooit 100% van je gemeente natuurlijk bereikt. Hè? Wij hebben daar op allerlei manieren enorme tamtam -tam van gemaakt. Van stem nou, stem ja, ja. nou. Maar je bereikt geen honderd procent. Dus je kunt niet zeggen van nee. uh, de, uh, iedereen die gestemd <tie> heeft... is dus ook inderdaad een, een, een goede representatie van wat nee, de bevolking God, is. Nee, maar dat is een gewone verkiezing. Zeker voor de gemeenteraad ook niet. Dus... Nee, Misschien nee. een referendum houden, is dat nog een ideetje? Nou, we hebben inderdaad al een aantal keren geopperd naar uh, het college. Van hou, er is een referendum over. Want er zit een andere zaak over samenwerking met Nuns, en Elburg. Wat ongelooflijk veel geld gaat kosten. Dat gaat echt in de miljoenen lopen, terwijl wij vinden dat het voorkomen zinloos is. Maar het college houdt dat tegen, want ook daarin zijn ze natuurlijk weer massaal vertegenwoordigd. U en... begrijpt natuurlijk heel goed waarom we de aandacht aan besteden. Voor u is het heel belangrijk, de die kwestie. Maar het is misschien ook wel een kwestie die uh, een landelijke betekenis heeft. Want de SGP is opeens, nou ja, in de Eerste Kamer opeens een factor die er werkelijk toe doet. Dus kortom, wat denkt u eigenlijk? U wordt nu met de dagelijkse praktijk gekomen. Wat denkt u dat dit voor de landelijke politiek... Zou dat op dezelfde manier gaan? Um, ik heb van de week uh, premier Rutte... Mijn, uh, Uw dochter zit in de Tweede Kamer, hè? Nee, niet meer. Niet, oh, meer. niet meer, heeft over. in de Tweede Kamer gezeten. Oh, nou, niet kwart, ja, ja. ja. ja het, het is een enorm liberaal nest. Ah. Um, ik heb premier Rutte van de week ook terecht horen zeggen... en ook Stef Blok heeft dat gezegd... de fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer... van... Uh, wij maken ons geen zorgen, want de ene keer zal de SGP meegaan... en de andere keer zal vanwege het onderwerp een andere partij meegaan. En de Eerste Kamer werkt natuurlijk anders, hè? Mm -hmm. Het is niet degene die... Ja, maar het betekent dus kennelijk dat je wel over dingen... Nou ja, de VVD heeft al bij een kwaadig wetsontwerp dat ze zelf ingediend hebben... hebben ze hun handtekening weer ingetrokken. Opeens is de zondag rust, staat weer de discussie voor je het weet, hè? Het einde is zoek natuurlijk. Te, er gebeurt iets. Ja, er gebeurt natuurlijk een heleboel in Den Haag. En u wordt met de dagelijkse praktijk geconfronteerd? Ik word met de dagelijkse praktijk geconfronteerd. En het is, uh, ja, het is bij tijd en bijle heel moeilijk uh, kerst te eten. Ja. Maar het geeft je ook een, een, een enorme basis van energie om toch te proberen dingen te veranderen. En waar wij nu als VVD Elburg naar streven... is om bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2014... voldoende duidelijk gemaakt te hebben wat het betekent... als mensen blijven hangen aan dit systeem, aan, aan, aan een keuze. Want we weten dat ook een aantal VVD-stemmers, landelijke VVD-leden... stemmen op deze drie, een van deze drie partijen ze moeten goed begrijpen wat dat betekent. En met name de mensen die niet gaan stemmen... want dat vind ik nog eigenlijk veel erger. De mensen die niet gaan stemmen, ondersteunen het systeem. Ja. Maar goed, voorlopig uh, geen urnenmuur dus? Uh, nee, voorlopig geen urnenmuur. zei het... dat het in september opnieuw in de raad wordt gebracht. Uh -huh. en Het college dus een opdracht heeft gekregen... om daar nogmaals een onderzoek naar te doen en ook naar de kosten. Want het kan niet waar zijn dat uh, de meerderheid van de bevolking moet wijken voor het standpunt van drie christelijke partijen. Dat kan ja. niet. Goed, we zullen zien hoe het... Uh, we houden het in de gaten, hoe het afloopt. Hartelijk dank, uh, hartelijk dank voor uw komst. U hoort de fractievoorzitter van de VVD in Elburg, Jesse van Egenschot. Zometeen dan gaan we met u door. Dan beginnen we met uh, Paul Vuchts, misdaadjournalist over de Amsterdamse onderwereld. Tot zo.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 Je bent jong, ambitieus, hebt vrienden en een leuke baan. Je geniet. Dan wordt de ziekte MSB geconstateerd. Een nog niet te genezen ziekte van de hersenen en het ruggenmerg. MS heeft verschillende gevolgen. Een lijf dat je onverwacht in de steek laat. Daar gaan je dromen. Veel onderzoek is nodig. Stichting MS Research maakt dat mogelijk. Doet u ook met me mee? Geef op Giro 6989. Dank u wel. Ook namens mij. Henny Huisman.